De gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilige, dierbare en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat je opgetekend kunt vinden bij de profeet Micha, daar van het zevende hoofdstuk, maar lezen we vooraf de heilige wetters heren, die opgetekend vindt in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult uw gesneden beeld nog een gelijkenis maken. van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen.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 Aai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogd geschied zijn. Er is geen druif om te eten, mijn ziel beheert vroeg rijpe vrucht. De hoedertieren is verhaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren al te op bloed, zij jagen in niegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om het beide hangen wel dapper kwaad te doen, zo wijst de vorst, en de rechter oordeelt om verhelding, en de grote spreekt de verderving zijner ziel, en zij draaien ze dicht ineen. De beste van hen is als een doorn, de oprecht is scherper dan een doorn de dag u wachter uw bezoeking is gekomen, nu zal hun lieder verwarring wezen. Geloof den vriend niet, vertrouwt niet op de voornaamste vriend. Bewaart de deur in uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht een vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heer, Ik zal wachten op dan God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heer een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist wist en mijn recht uitvoerde. Hij zal mij uitbrengen aan het licht en ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken. Die tot mij zegt, waar is de Heer uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding als lijk der straten. Ten dag als hij uw muren zal herbouwen. te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. te dien dagen zal het ook komen tot u toe van Asseraf. Zelfs tot de vaste steden toe... En van de vestingen tot aan de rivier, en van de zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijd uw volk met uw staf, de kudde uw die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land, laat ze weiden in Basan en Hiliat als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen hij uit Egypte land uit toog. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij ze beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God. En zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk Gij die de ongerechtigheid verheet en het over, de overtreding van het overblijfsel Zijn er erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toren niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan hoedertierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden dempen, Ja, Hij zal al hun zonden in de diepten der zee werpen. Hij zal Jacob de trouw, Abraham de hoedertierenheid geven, die hij onze vaderen van oude dagen afgezworen hebt, tot zover. Dat we trachten om het aangezicht daar scheren te zoeken. Aanbiddelijk, trouwhoudend en volzalig God in de hemelen wil onze ziel brengen onder die betamelijke en diepe indruk van de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid van de God van hemel en van aarde. O, hoe groot zijt gij en hoe nietig zijn wij dat het ons gegeven werd met een psalmdichter te mogen uitroepen wat is de mens dat gij hem kent. En kind als mensen, dat u de macht. O, dat het ons gegeven werd om met geestelijke ogen en geestelijk licht iets te mogen aanschouwen van de heerlijkheid en de grootheid Gods, blinkend en schitterend in het aangezicht van uw geliefde zoon, in wie God verzoend, God voldaan en God bevredigd is. De profeet heeft vol verwondering uitgeroepen. Wie is een Heer aan een God gelijk? Gij, wie is u gelijk? Wie is gelijk aan de Heer onze God? Hij, een psalm is getuigd die zeer hoog woont en zeer laag ziet. Hij geeft lust aan goedertierenheid en barmhartigheid. Gij zult al onze zonden verzoenen en vergeven. En in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Israël de hoedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen afgezworen hebt. O, dat het in onze harten mogen leven, om die getrouwe verbondschot te mogen eren en verheerlijken. Te aanbidden, te rommen en te prijzen, omdat gij God zijt. Getrouw zijt in uw verbond, want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond. Terwijl ik blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft waar. Toegezeid en wilt houden waar. In duizendste geslacht dat leeft. Zo gij Abraham beloofd heeft. O dat die grote God. Het voorwerp van onze liefde. Van ons vertrouwen. En van onze hoop mogen zijn. Dan zouden we niet te vergeefs hopen. Dan zouden we niet te vergeefs verwachten. Gij zijt toch een God van wonderen. De dichter heeft het uitgeroepen, een God van wonderen. Eerst laat u het donderen, daarna geeft hij een lied. Een God van krachten die hem verwachten, beschaamt hij niet. Als we een kruimeltje geloof kregen in u, de zalige God, en als we die verwachtende gestalte mogen beoefenen, dan mogen we vanmorgen getroost naar huis gaan wetende dat zo'n getrouwe verbond God ons nooit in eeuwigheid beschaamd zult laten staan... Eerder vergaat de hemel en de aarde. Dan dat gij het woord van uw belofte zult verbreken. Gij zijt zo getrouw als sterk. O, oh, dat het ons toch gegeven werd om op die grote God te mogen hopen. En bouwen en vertrouwen. Maar het vervloekte ongeloof en wantrouwen in onze ziel. Dat wilt u altijd benadelen. En dat wilt u altijd wantrouwen. En dat wil altijd u beschuldigen. Als een hard en een breed heer en meester. Alsof u niet te ...verbidden zou zijn. Och, wilt dat ongeloof... ...onder uw koninklijke voeten vertrappen... ...aan biddelijke Heer Jezus... ...en wilt zelf als koning regeren... ...en heerser in ons hart... ...en ziel en leven... ...en dat we zo als een schuldige zoon daar aan de voeten van de Heer Jezus mogen komen. En dan kunnen we de slechtste van de slechtste zijn... en de goddeloosste van de goddeloosste. Maar aan de voeten van de Heer Jezus worden we niet weggestuurd... en we krijgen van u ook geen schop... maar dan wilt u in liefde en in gunst en in genade op ons neerzien. U bent de bewonderen in alle punten en in alle opzichten... En in alle goddelijke deugden en volmaaktheden. Maar we zijn er zo blind voor dat onze ogen mogen geopend worden. En dat we zo moed mogen grijpen uit het kostelijke evangeliewoord. Ook wat ons voorgelezen is en ook wat ons voorgehouden zal worden. Al is het een diepgaande stof dat er toch voor ons een eenvoudige les uitgetrokken mogen worden. Dat we nog behouden en zalig kunnen worden wie dat we zijn. En dat we nog gewassen kunnen worden in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Och, dat we dan zo onder u leren bukken en buigen. En als we ons tegen u verharden en blijven verzetten. O oh wee, die God is een heilige rechtvaardige rechter. Wie zal voor u kunnen bestaan? Och, verneder ons dan onder uw krachtige hand. En wil in liefde en gunst op ons van boven neerzien. En Och, wil u in ons hart beginnen te werken. Die verlegenheid ter ziel. Wat moet ik toch doen om bekeerd te worden. Ik weet het niet en ik kan het niet. Och, dat mijn wil gebogen mogen worden. En dat ik het voor u mag verliezen en verspelen. Die eerste opwellende overtuiging mocht u zelf willen schenken en waar het gewerkt is, mocht u het willen versterken, vermeerderen en bevestigen. En dat het in een overbuiging daar ziel mag eindigen, om onvoorwaardelijk onszelf te mogen overgeven aan u den zalige God. Zo mocht u ons dan te samen willen gedenken naar de grootheid, uw genade en barmhartigheid. U geeft nog dat we hier samen mogen komen onder geklank van uw woorden en getuigenis... ...dat het een zaterwedergeboorte wedergeboorte mag zijn... ...en als u dat werk begonnen hebt... ...en gij zelf hebt willen openbaren aanbiddelijke Heer Jezus... ...dat het geloof zo nog eens op u gevestigd mogen worden... ...op de getrouwe een hoge priester in de hemel... ...gij zijt een hoge priester... ...die medelijden kunt hebben met al onze zwakheden... ...en zonden en gebreken en schulden... ...en schanden en verzoekingen en vertwijfelingen... ...want u bent er zelf ook in geweest... Zonder zonde. En de apostel heeft getuigd... zo'n hoge priester hebben we nu juist nodig... ...die onbesmet en heilig en zuiver is... ...en die in al onze verzoekingen ook verzocht is geweest. U hebt een medelijdend hart. U had het op de aarde en het is niet verminderd in de hemel. Het is uitgebreid in een zekere zin... ...of dat we het mochten zien... ...en dat we tot die liefdragende, medelijdende hoge priester de toevlucht mogen nemen... Ook voor mij heeft hij zijn leven veilig gegeven. Jezus droeg de vloek voor mij. Maakt van schuld en schanden vrij. Nederbuigende goedheid. Onuitsprekelijke liefde. Het is allemaal liefde. Het is allemaal goedertierenheid wat u bewoog. Om uzelf over te geven tot de vervloekte smadelijke kruisdood. Zo mocht u ons dan samen willen gedenken. Maar niet alleen naar onze geestelijke noten, Ieder heeft ook zijn eigen tijdelijke verdriet. Maar nu is er ook blijdschap. U hebt gegeven dat de moeder het kind mag voorbrengen. Het leven behouden. En ook nieuw leven geschonken. Blijdschap komt na veel smarten. Ook in het natuurlijke. Als een vrouw baart heeft ze smart en droefheid. Maar als kindje op de wereld is. Dan is het weer gauw vergeten. U hebt het zelf getuigd. U mag dan geven dat ze er ook mee in u mogen eindigen. Want een zware dracht is de blijdschap des te groter en de verlossing des te groter. Och, zegen ouders en kinderen met de geestelijke zegeningen uit het eeuwige verbond. daar zouden ze samen goed mee, mee zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gedenkende aan uw gestadig genadeverbond. Gedenk ook anderen. Ook een andere, anderen die in verwachting zijn, u mocht die vrouwen ook willen geven wat nodig is, om het ook te mogen uitdragen en voldragen, op de bestemde tijd ook de verlossing geven. Weduwen wezen, weduunaren, rouwdragende, rouwklagenden, verborgen kruis, openbare kruis, lichaamsmart, huwelijksmart, kindersmart, ouderverdriet, Och, u mocht willen sterken zoals u dat alleen maar kan en ondersteunen, waar gij daartoe toch bekwaam toe zijt. Want oh, mensenhulp, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. We dragen elkaar aan u op in de ouderdom, wil kracht en sterkte geven. En wil ook daarin geven, ook die mensen en met hun hulpbehoevende zoon <tus> Dat ze gesterkt mogen worden, dat het ten tijde van de ouderdom nog eens licht mag worden. En voorbereid voor de grote eeuwigheid. Gedenkende uw knechten, en ieder in het zijne, in ouderdom of zwakte, in drukte. Ieder heeft zo zijn eigen pak te dragen, ook in het ambtelijke leven. Wil daarin bekrachtigen en versterken, binnen en buiten ons eigen kerkverband. Nood is groot dat we recht mogen gevoelen. wil de breuken nog eens openleggen. Dat we nog eens in de smarten ingeleid zouden worden. De breuken Jozef te betreuren. bijeenbrengen brengen wat bij elkander hoort. De levende kerk ligt ook gescheiden. Ge hebt eens gesproken in de hoge priestelijke beden. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Niet alleen één onderling, maar een geestelijke eenheid die dieper gaat. De oorsprong ligt dat wij één zijn. Ik in hen en zij in mij. En dat is een afspiegeling, hebt gij ervan getuigd. Gelijkerwijs wij één zijn. Gij vader in mij en ik in u. Wat zijn afspiegeling vindt in de eenheid... ...tussen het hoofd en tussen de leden. Groter verborgenheid is er niet te bedenken. Groter heilgeheim is er niet te bedenken. Och, dat we vatbaar voor gemaakt mogen worden... ...en dat de nood opgebonden werd... ...en dat uw kerk nog eens vruchtbaar gemaakt werd... ...in die nauwe geestelijke vereniging... ...dat die vruchten mogen voortbrengen... ...en dat er nieuw bekeerden mogen zijn... ...in het hart gegrepen, getrokken uit de macht van de vorst... der duisternis... Och, wil Sio nog eens vruchtbaar maken. De oude verbondsbeloften vervullen. Uw naam verheerlijken. Uw koninkrijk uitbreiden. Die genade smeken we van u in de verzoening van al onze schuld en zonden. Om het bloed als eeuwige verbonds wil aan. We zingen verder van Psalm 116, het derde, vierde en vijfde vers. O Heer, verlos mijn ziel uit deze nood. En ik bevond dat hij was zeer weldadig, zeer vriendelijk en ook zeer genadig. Die welbegoed, de eenvoudigen zeer bloot. En wat er verder volgt, vindt vierde en vijfde van Psalm 116. Ewigheid. In de heilige schrift is er sprake van een klederenverwisseling. In Genesis 3 vers 7 staat, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaakt dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Dat is het kleed dat de eerste mens op aarde na de val maakt. In hetzelfde hoofdstuk lezen we, En de Heere God maakte Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Het eerste kleed van die vijgenboombladeren is een type van kleed van de eigen gerechtigheid van de mens, om zich daarmee te bedekken. het tweede kleed, wat God maakte, is een type van het kleed van Christus gerechtigheid, dat Christus opbrengt en dat de Vader de Zon daartoe rekent en daarmee hem bekleedt. Er is dus sprake van een verwisseling van klederen. Het is niet alleen dat de mens van nature verloren ligt, maar dat hij ook met zijn godsdienst zonder God en met zijn eigen gerechtigheid zich bekleedt. Echter zich daarmee toch niet kan bedekken voor God. Want zijn beste werken hebben geen waarde bij God. Maar het is ook een waarheid dat een mens uit de vrije genade bekleed wordt. Met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. En zo wordt hij in Gods gunst hersteld. En het is ook een waarheid, mijn toehoorders, zal er sprake zijn van die klederenverwisseling dat er sprake is van verwisseling van persoon. Want Adam was het hoofd van het verbond der werken en vertegenwoordigde al zijn nakomelingen. Maar Christus is het hoofd van het verbond der genade. En zo is het noodzakelijk dat de mens overgaat vanuit het eerste verbondshoofd tot het tweede verbondshoofd. Dat hem die de gerechtigheid heeft verworven en die nu leeft tot in alle eeuwigheid om dezelfde toe te passen. Paulus zegt dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Alleen met behoud van zijn eigen goddelijke deugde neemt God het kleed van onze eigen gerechtigheid van ons weg. Hij pardoneert die naakte zoon daar en bekleedt hem met de blanke gerechtigheid van zijn eigen zoon. Hierover handelt de woorden van onze tekst die u kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Micha 7 en daarvan het 18e vers, waar Gods woord al dus luidt. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijn er erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Vlekkeloze God, in Uzelf een verheerlijkte majesteit, ontsluit in het spreken en in het horen Uw woord in ons hart, door de Heilige Geest om het bloed Uw zoons tot nut en zegen voor ons ten leven. Amen. Toehoorders, Micha, een van de twaalf kleine profeten, profeteerde onder het volk van Israël. Hij is onderscheiden van die Micha in de dagen van Agab. Hij wordt gevonden een profeet te zijn in de dagen van Jezaja. En in de dagen van koning Jotam, Agas en Hiskia, koningen van Juda. Micha's naam betekent zoveel als wie is gelijk de Heer. Micha geeft ons zeven kapitels in de Heilige Schrift. Het laatste hoofdstuk vinden we onze tekst. De profeet spreekt in dit hoofdstuk uit en in de naam van de kerk. In vers 1 roept hij uit, 'Ai mij, want ik ben als wanneer de zomer vruchten zijn ingezameld. Er is geen druif om te eten en mijn ziel begeert vroegrijpe vruchten.' vrucht. Het hart en ziel van de profeet ging uit naar de vroegrijpe geestelijke vrucht, dat hij de ware vromen mocht vinden onder de kinderen Israëls. Helaas het getal is zeer klein geworden. De profeet staat niet alleen stil bij de grote onvruchtbaarheid van de kerk, maar hij mag een geloofsgezicht krijgen, dat de kerk, hoe laag ze nu gevallen en gezonken is, dat ze door het geloof eens alles zal overwinnen. Ze zal hun vijanden overwinnen. Ze zal de duisternis overwinnen. Wanneer ik in de duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Hij ziet en aanschouwt en spreekt over de oordelen Gods die de Heere zal uitvoeren over zijn land en zijn volk. Dit land zal tot een verwoesting worden... Vanwege zijn inwoners, vanwege de vrucht van hun handelingen. Maar daarop ziet Gij op zijn God. Hij staat niet alleen stil bij de toestand van de kerk, maar hij ziet op zijn God. Het eerste hoofdpunt. De profeet verwondert zich over de grote en uitsprekelijke genade gods. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft... En de overtreding van het overblijfsel zijn er erfenis voorbij gaat. De tweede hoofdpunt. Dan aanschouwt de profeet in zijn gelovig gezicht. Hoe dat de toren gods, de vlam van dezelfde in Christus is geblust. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Maar hij heeft lust aan goedertierenheid. Dat zijn de twee hoofdgedachten waarbij wij stil willen staan. Ten eerste, de profeet verwondert zich over de grote genade gods. Wie is een god gelijk gij? Geliefden, er is één goddelijk volmaakt wezen, zijn die in drie personen. En het is een waarheid wat er staat, Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Wie is het die de zonden van zijn volk Israël vergeeft? Wie? De engelen? De mensen? Nee, het is die God van Israël die de ongerechtigheid vergeeft. Geliefden, we hebben tegen God gezondigd, we hebben hem beledigd. We hebben hem tot toren verwekt. We hebben zijn heilig wezen aangerand. En diezelfde God, die wordt nu hier zo bewonderd. Waarin wordt onze God zo bewonderd? Hij wordt bewonderd in hetgeen hij doet. Wat doet hij dan? Hij doet iets groots. Hij vergeeft de ongerechtigheid van het overblijfsel zijn er erfenis. De mens is in de val van Adam één geworden met zijn zonde. En God zou rechtvaardig zijn indien hij die zonde daar in zijn zonde zou laten liggen en hem eeuwig verderven. Maar krachtens zijn eeuwige een soevereine gunst en liefde neemt God de zonde weg en niet de zonde daar. Hij rechtvaardigt niet de zonde, maar hij rechtvaardigt de zondaar daar en verlost hem en spreekt hem vrij van zonde en schuld. Hij gaat die diepgevallen mens niet voorbij, maar hij blijft erbij stilstaan. Daar ligt die mens, vertreder in zijn bloed. Daar komt God en zegt, leef, leef. Ja, ik zei het tot u en uw bloed, leef. En daar gaat hij zijn overtredingen voorbij. Hij derft ze uit, hij neemt ze weg. Hij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Bij dat wonder staat de profeet stil. Hij bewondert zijn God in de daad van zijn genade, met behoud van zijn deugden. Wat zegt de profeet nog meer? Wel dat de Heer voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis. Voorbij gaat. Paulus zou zeggen, hij ontfermt zich diens hij wil en hij verhardt diens hij wil. En voegt hij er toe. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? In veel mensen zal God de deugd van zijn rechtvaardigheid naar voren brengen en hen tijdelijk, geestelijk en eeuwig straffen, opdat de deugd van de rechtvaardigheid Gods verheerlijkt worden. God legt zijn barmhartigheid niet af als hij de zonde straft. Weet gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, zegt Paulus? Indien God de zonde straft, zegt dat niet, wil het niet zeggen dat hij niet barmhartig is. Want zo leidt de barmhartigheid en goedertierenheid Gods u tot bekering. Zondigt u tegen uw consciëntie. Zondigt u tegen de wet. Zondigt u tegen het evangelie en het bloed van de middelaar. Zondigt u tegen de goedertierenheid Gods. Weet dan dat God zijn toorn dan eeuwig zal behouden. En dat ge dan onder die toren zult moeten vergaan. Maar indien deze goedertieren heden u tot bekering leiden, zo zal God zich verheerlijken in de deugd van zijn barmhartigheid in het vergeven van de zonde. Daardoor doet God de deugd van zijn rechtvaardigheid ook niet in niet. Neen, want hij heeft die rechtvaardigheid betoond in het straffen van de zonde in Christus. God heeft hem gegeven tot een verzoening en tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. De profeet zegt dat God de zonden verzoent en voorbij gaat van het overblijfsel van zijn erfenis. Er was onder Israël een overblijfsel na de verkiezing der genade. Dit overblijfsel is er nog. Dezen krijgen zaligmakende kennis om God te kennen en om zichzelf te leren kennen. <tossimus> hoe ze stonden in de staat der rechtheid. Maar hoe ze alle ware kennis, gerechtigheid en heiligheid verloren hebben. En hoe ze nu midden in de dood liggen. Waaruit kent ge uw ellendigheid uit de wet Gods. Als de mens nu met die waar en zaligmakende kennis van God in zijn ziel beweldadigd wordt, dan leert hij de zonde kennen. Zoals ze werkelijk zonde is tegen God, in haar hart en oorsprong en in haar vruchtgevolgen. Dan leert hij de zonde kennen, zijnde tegen een rechtvaardig rechter bedreven. Dan zijn er twee uitersten. Aan de ene zijde de rechtvaardigheid Gods die beledigd is. aan de andere kant de vloekwaardigheid van de mens. En dan zien we die zoon daar, daar heilig overtuigd staan. En verootmoedigd voor het aangezicht Gods. En dan mag hij dat goddelijke recht komen bilken, Om onder dat heilig recht rechtvaardig verloren te gaan. Hij komt onderwerpelijk voor Gods aangezicht te liggen en met te beseffen en indrukken van de majesteit van die beledigde deugden Gods. Daar kan de zoon daar niet bestaan, daar kan hij niet leven. Daar roept hij uit, o God, ik ben verloren, ik ben voor eeuwig verloren. O gemeente, dat is nodig. Want niemand zal ooit met God verzoend kunnen worden als hij God niet heeft leren kennen als een vertorend rechter vanwege zijn zonden. En dat hij derhalve niet anders te verwachten heeft dan een eeuwige ondergang. Maar wat nu bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Geen voor de wet onmogelijk was omdat ze door het vlees krachteloos is geworden, heeft God gedaan. Zijn eigen zoon gezonden in de gelijkheid van dit zondige vlees. Daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan wordt de zonde gelegd op de verbondsmiddelaar en veroordeeld in de verbondsmiddelaar en door die middelaar doordragen en weggedragen. En dat wordt door de heilige geest toegepast in de ziel zodat we mogen roemen, zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Jezus Christus zijn. Daarvoor zijn Christus als de advocaat en tussentredende borg. Geopenbaard in het hart. Laat deze niet in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Zo maakt de Heer plaats voor zichzelf. In het hart van het overblijfsel van zijn volk. Hij maakt plaats voor de kennis van Christus die de toren en de vloek gods heeft gedragen. die uitgeroepen heeft, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nu komt hij op een plaats wat eeuwig onmogelijk was bij de mensen. Christus komt onder het recht zijn vaders. Christus moet een dood sterven. Maar hij is de dood gestorven om wederleven te worden. O dat geheim, o dat raadsel. Dat de heilige wet gods en de heilige deugden gods opgeluisterd zijn in Jezus Christus. En dat daarom zijn volk weer voor God kan bestaan in Christus. Een duivel wordt verdreven door de tussenkomst van Christus. Eeuwig wonder. Kan de profeet zulks klein achten? Nee. In verwondering roept hij uit. O God, wie is gelijk gij? Dat gij de zonde vergeeft in en door Jezus Christus. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij ziet daar de vertorende rechter voor wie hij verschijnen moet. Hij staat daar met een schuldbrief in de hand, hij kan zelf niet betalen, de banden des doods omringen hem, maar het eeuwige wonder, hij mag Christus aanschouwen, die de schuldbrief heeft, uh, de schuldbrief heeft ontvangen van zijn vader. Zijn vader heeft hem zelf de schuldbrief uh, kwijtgescholden, het handschrift dat hem tegen was is uitgewist, de vader heeft de kwitantie uh, van vrijspraak gekwitteerd, zo hebben wij in hem de verlossing door zijn bloed en de vergeving van al onze misdaden. O mijn geliefden, wat wordt de Heer Jezus dan onuitsprekelijk groot. Wat wordt hij onuitsprekelijk dierbaar. Dan zie ik met de ogen des geloofs mijn Jezus voor mij gekruist. Dan zie ik mijn Jezus dragen de angsten der hel. En die smarten en die pijn. En dat voor zo'n helle wicht. O mijn lieve Heere Jezus. Wat moet het toch voor u geweest zijn. Dat u ook mijn zonden hebt willen dragen. Dat u ook voor mij hebt willen lijden en sterven. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. O vrije genade. O eeuwige liefde. Van de week hielden we avondmaal, en ik mocht erbij bepaald worden, dat, en ik mocht daarbij bepaald worden, zodat ik uitriep, waarom was het op mij gemunt, Daar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt, o, oh, dat op mij gemunt te zijn. Waarom had Christus het op mij gemunt, Velen gaan verloren en weten nimmer iets van de ontfermende genade in barmhartigheid in Jezus Christus af. Maar waarom op mij? O geliefden, de reden ligt niet in de mens. Niet in zichzelf zoeken hoor. De reden ligt in de drie enige God. En om hem nu Zijnde God. Voor hen is het evangelie woord ontsloten. Maar toch staan ze nog niet in de vrijheid der kinderen Gods. Ze zijn nog niet verlost met medeweten van hunzelf door de verbondsmiddelaar. Waaraan zijn ze dan te kennen? Wel, vandaag hebben ze het gemakkelijk en morgen hebben ze het weer moeilijk. O, ik zou u niets liever willen presenteren dan Jezus Christus. Jezus is het einde der wet in wie gij verlost moet worden en waarin gij een vergevend God en Vader zult ontmoeten. Het kan soms zijn dat een levend gemaakt mens zo bearbeid wordt door de werking van de Heilige Geest dat God aan zo ontdekte zo'n ontdekte zondaar die gerechtigheid van Christus openbaart. En dat die zon daar een onweerstaanbare blik mag slaan op de gerechtigheid van den lieve borg en zaligmaker. Maar daarna komen ze in het gemis. En dan komen ze soms in diepe en donkere wegen. En dan moeten ze de onderwerpelijke toepassing van God, een heilige geest gewerkt in het hart nog ontvangen... Namelijk die bewuste verzekerde uitspraak van God de rechtvaardige rechter. En als ze op die plaats mogen komen, dan horen ze die grote hemeladvocaat voor hem pleiten. En zo ontvangen ze in volle zekerheid de vrijbrief van de rechter. Ik zal nooit meer op u tornen nog u schelden. Een ogenblik is er in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Dan staan ze daar niet lang in dat levende gezicht van hun schuld. En in het levende gezicht van Gods heilig recht. Want wie zou kunnen wonen bij een verterende vuur. Maar dat eeuwige wonder aller wonderen dat wordt vertrokken. Door de kracht en de werking van de heilige geest. Zodat Christus in de ziel getuigt: Ik heb u verlost. En zo gaan ze met bewustheid over in Christus. En mogen ze ondervinden dat God de Vader op hen ziet in gunst en niet in wraak. Hier worden ze dan bekleed met de klederen van de gerechtigheid van Jezus Christus. Hier mogen ze door het geloof uitroepen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Maar nu in de rechtvaardigmaking neemt God de schuld daar zonde weg. Maar het is ook nodig dat de smet daar zonde weggenomen wordt in de heiligmaking. Om onberispelijk bewaard te worden in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat is een kenmerk van dit volk, daarom zijn ze begeerig, Het zij inwonende of uitwonende in het lichaam om de Heer wel behagelijk te leven. Ja, geliefden, er zijn sommigen van Gods volk die zuchten en kermen naar de toepassing van die zaak, die God haar door het geloof in zijn woord doet zien en heeft beloofd. Ze verlangen en kermen naar de bewustheid en de zekerheid van hun aandeel in een verzoend God door Christus. Ze zien uit naar die toeigenende daad. ...en missen ze die toewijgenende daad en zekerheid des geloofs... ...dan blijven ze in zichzelf ongeholpen. En, en onverzekerd. Niet dat hij de ware verbondsmiddelaar niet is... ...en niet dat hij niet in hun leven geopenbaard is... ...maar ze zien uit naar die volle zekerheid... ...van hun persoonlijk aandeel in hem. opdat ze op goede gronden mogen zeggen... Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hengelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Hebt u daar kennis aan? hebt u een verzoend God en Vader leren kennen in zijn Zoon, dan zult u ook uitroepen, wie is gelijk aan de Heer onze God? Dan zult u ook uitroepen met Paulus, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. En in de stand van uw leven, zult u ook als een arme Zoon daaruit moeten roepen met Paulus, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want in het uur van uw dood zult ge het verstaan wat de dichter zegt. Mijn laatste snik verlost mij van mijn eigen ik. Daar zal de kerk voor eeuwig de zonde afgestorven zijn. En eeuwig binnengaan. Gewassen, gereinigd, gepardoneerd. In het bloed van Jezus Christus. Het brengt ons bij de tweede hoofdgedachte dat de vlam van Gods toorn in Christus bloed geblust is. Want roept de profeet uit, hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Hij heeft lust aan goedertierenheid. De spreukendichter zegt, de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Nee, want dat is een dolle drift. Nogthans zegt de waarheid ook, wordt toornig, maar zondigt niet. <tieft> Met andere woorden, geeft de toren plaats. In God is niet anders dan een eeuwige en een volmaakte toren. Maar nu zegt hij van die volmaakte rechtvaardige toren, hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. De toren Gods is een grimmigheid Gods vanwege de zonde. Daarom staat er na hem één, een, een wreker is de Heer en zeer grimmig. En als God zijn toren behoudt, tijdelijk, geestelijk en eeuwig, wat zullen we dan zeggen? Vraagt een apostel. Is God dan onrechtvaardig als hij toren over ons brengt? En dan antwoordt hij, dat zij verre. Anderszins, hoe zou God de wereld kunnen oordelen? O gemeent het zal wat zijn. God toornt eeuwig op de gevallen engelen. Met eeuwige ketenen onder de duisternis worden ze bewaard. Maar als een mens geleefd heeft en gedoopt is en onder het woord verkeerd heeft en de algemene goedertierenheid in zijn huis en in zijn leven ondervonden heeft, en dan tegen uw consensie en tegen God te zondigen. En tegen wet en evangelie. En tegen de goedertierenheid Gods in. Niet wetende dat de uit Gods u tot bekering leidt. O, oh, dat zal wat zijn daaronder verloren te moeten gaan. En het zal wat uitmaken eeuwig Gods toren te ondervinden. In de hel daar de worm die hen zal klagen... ...niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Maar nu staat er in onze tekst... ...Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. De vlam van Gods toren tegen de zonde daaruit verkoren ...is in Christus geblust. Want Christus is de Zoon zijner liefde... ...en heeft voor hen de toren Gods gedragen voldragen en weggedragen. Daarom houdt hij zijn toorn niet eeuwig. De Heere zegt in het uur der mine, als ik bij u voorbij ging, zag ik u vertreden zijn in uw bloed, maar zij de leef. En dan vervolgt hij, want uw tijd was de tijd der mine. Een tijd der mine, dat is een tijd der liefde. God bezoekt zijn volk in de tijd der minne en der liefde en komt met hen in een verbond. En dan zegt hij van dat verbond, het zal mij zijn als de wateren van Noach, dat ik zwoer dat de wateren niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog u schelden zal. En dan behoudt God zijn toorn niet eeuwig voor zijn volk maar is volkomen verzoend en vergeven door Jezus Christus. Hij heeft voor haar geboet. Wat een mens tekort schiet om die toren te dragen, dat kan hij doen. Mozes zegt, wie kent de sterkte uw torens. Al zouden we eeuwig in de hel die toren dragen, daarmee kunnen we aan de rechtvaardigheid Gods niet voldoen, en we kunnen die toorn niet doordragen en wegdragen. Maar hij behoudt zijn toorn niet in eeuwigheid. Hij verzoent zijn volk in Christus. Is er dan geen toorn meer in God wanneer zijn volk zondigt? Er is in God een vaderlijke toorn. <coughs> Als je oude volk Israël het in Canaan verzondigt gaat, laat God de vijanden toe. Dat de tien stammen geslagen worden en door de hand van de Assyriërs. En dat Judah door de hand der galdeeën weggevoerd wordt. En dan roept hij zijn volk toe, laat u tuchtig in Jeruzalem, opdat mijn ziel van u niet afgetrokken wordt. En dan komt God als een vaderlijk vertorende God. En dan moet zijn volk 70 jaar naar Babel. God laat zijn vijanden even los om als honden en tijgers en beren <coughs> zijn volk te bespringen. En dat gaat soms door diepe wegen. Dat vaderlijke recht en dat vaderlijk ongenoegen. Wat zegt de kerk daarvan in Micha 7? Ik zal des Heer een gramschap dragen. Dat is niet die rechterlijke gramschap, want die heeft Christus gedragen. Maar dat is die vaderlijke kasteiding, tuchtiging en gramschap waarvan Micha zegt, ik zal ze dragen. En zo, <tossimus> en zo behoudt hij zijn toorn niet in eeuwigheid. Hij behield zijn volk ook niet in eeuwigheid in babel. Hij laat... <tossimus> <tossimus> Hij laat de vijanden ook niet toe om eeuwig zijn kerk in Babel te verdrukken. De Heer verbergt zijn aangezicht ook niet eeuwig voor zijn kerk. In een klein ogenblik verberg ik mijn aangezicht. Maar hij behoudt zijn toorn niet in eeuwigheid. Ook niet zijn vaderlijke toorn. U kunt wel bemerken... Dat God de zonden van zijn kinderen echter niet door de vingers ziet. Zijn vaderlijke ongenoegen en toorn wordt over hen geopenbaard. Bijvoorbeeld, toen Jona wilde vluchten, dan komt God met zijn vaderlijke toorn van storm achter hem aan. Jona moet overboord. Als wat kinderen van de Heer afvoeren. Dan komt God met zijn vaderlijke kasteiding en toorn en dan denken ze, nu heeft de Heere mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. En de vijanden zeggen spottend, haha, de eeuwige woning Israëls is ons nu tot een erven geworden. De vijand staat dan op de hoogte en de kerk zit dan in de diepte. En de Heere staat dan van verre. Waarom staat gij van verre? Zou de Heer wachten om genadig te zijn? Ja, als Wel, als de vijand op de hoogte staat en de kerk in de diepte zit, dan schijnt het of de Heer toorn op zijn volk is. En dan denken ze, zou Hij zijn toorn nooit meer afwenden? Zal Hij die in eeuwigheid behouden? Maar wat zegt de waarheid in onze tekst? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. O, oh, dat zegt wat, dat God zijn toorn rechtvaardig afwendt van zijn kerk. O, oh, wat een geheim des levens. Een geheim wat voor de wijzen en verstandigen verborgen is, maar God openbaart het zijn kinderkens. God blijft God in zijn eeuwige deugden en de vlam van zijn toorn is uitgeblust in Christus, in het voldoende dierbare bloed. Zijn er nu ook onder ons die zeggen met de profeet. Wie is een God gelijk gij. Die zijn toorn niet behoudt. Op mijn persoon niet en op mijn ziel niet. Maar die eh, van mij ziel de toorn heeft ontheven. En die mij herstelt heeft in zijn gunst en gemeenschap. En die op mij neerziet in gunst en niet in braak. Zijn er onder mijn toegorders die kunnen zeggen. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Die mogen juichen van ganser harte met de psalmist. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. En dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van scheren wegen. Groot is Heer en heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. O gemeente, toen Israël onder dien vaderlijke toorn mocht komen, ik spreek nu in een geestelijke zin, en toen kwamen ze in de diepte, en maar toen ze verlossing mochten ontvangen, hebben ze de harpen van de wilgen genomen en was hun mond vervuld met lachen en hun tong met gejuich. Als een kind van God een zuchtende ziel onder de oordelen van God loopt, dan zegt hij met een dichter, Nooit zal mijn zak zijn ontbonden voordat ik Jezus heb gevonden. Als een ellendig verloren mens over de wereld loopt, veroordeeld vanwege zijn zonde. In zichzelf kan hij het niet vinden, In zichzelf kan hij niet helpen. Hij ligt schuldig voor God, hij kan niet meedoen met het juichend christendom, en ook niet met een veronderstelde wedergeboorte Hij gevoelt het aan dat hij met God verzoend moet worden. De zulken denken, ik lig onder Gods toren, zou hij die eeuwig behouden? Zou hij ooit zijn vriendelijk aangezicht mij doen zien? Er is wel wat met mij gebeurd. In de wereld kan ik het niet meer vinden. Daar kan ik niet meer verder in leven. Maar ik ben onbekeerd. Mijn ziel is ongered. O, als de tuur der verlossing eens mocht aanbreken, dan zullen de zulken ook kunnen getuigen. Hij behoudt zijn toren niet in eeuwigheid. En u zal Gods volk na nou ontvangen genade ook wel eens met de kinderen Israëls moeten getuigen. Doch we hebben tegen de Heer gezondigd. Wat is dan nodig? Wel het woord van de profeet laat u tuchtigen opdat mijn ziel van u niet afgetrokken worden. O die kasttijdingen dat zal machtigen zijn zo nuttig. Dat houdt door de diepste verberging. Dat gaat in de geestelijke verlating. Dat gaat soms in de grootste foltering van de vijand ter ziel. Het gaat soms dat ze de vaderlijke majesteit zich voelen opmaken tegen zijn kind. En dat het kind moet uitroepen in zulke onvruchtbare tijden. O was ik als weleer. O wat een donkere dagen. O dat ze nauwelijks meer kunnen geloven vanwege de verbergingen gods. <tossimus> de zweepslagen voelen ze in hun conscientie. Wanneer zijn kind onder de vaderlijke bediening mag komen, dan zeggen ze, ik zal als dus heer een gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. O, wanneer men onder de ongenoegen gods en onder de kastijding en de roede Wanneer men maar mag bukken, wanneer men maar mag vallen aan das vaders voeten. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Het oprechte volk dat keurt het goed en legt het en legt zich neder aan des vaders voet. En dan getuigt de vader: Is niet hij vrij mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? En dan gaat de vader zijn dwalende kinderen weer opzoeken. Dat volk zou zeggen, dan houdt hij zijn toren niet in eeuwigheid. Ja, kinderen gods, dat is waar. Gezijt en blijft zijn tortelduif. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hen tot een god zijn. Maar straks, als straks gods kind gaat sterven... Wel, dan behoudt hij zijn toorn ook niet in eeuwigheid, en gaan ze sterven om eeuwig te erven. Als de wereld brandende zal vergaan in de dag des oordeels, behoudt God ook zijn toorn niet in eeuwigheid. De vijanden zullen verslagen worden in de rampzaligheid, maar de kerk zal eeuwig verblijd zijn in hun God. De vrijgekochten des heren zullen wederkeren tot Sion met gejuich. Want hij heeft lust aan goedertierenheid al zo besluitend tekst. God heeft zich openbaard in zijn lust en in zijn vermaking die hij in goedertierigheid en barmhartigheid heeft om die te oefenen. Daarom wordt er van de kerk dat gezegd, mijn lust is aan haar. Het wezen Gods betoont zich in zijn verlustiging in goedertierigheid te beoefenen en in barmhartigheid te oefenen en in het zaligen van de kerk. Komt, laten we van dezelfde zingen, uit een 85e psalm, het vierde vers. Genade en waarheid komen in het gemoed, terecht aan païs kussen malkander met vliet, het geloof zal uit de aarde spruiten zoet, Gerechtigheid van boven nederziet, God zal vruchten geven in overvloed. Die ons dat aardrijke voortbrengen moet. In regiment zal het oprechtelijk staan. Alle dingen zullen ook recht toegaan. Het vierde vers van Psalm 85. gezien dat er sprake was in het paradijs van een klederenverwisseling en dat we nu van natuur het kleed ter godsdienst dragen een kleed van gemoedswerk of van verstandswerk of van beschouwende kennis of om zich aan te matigen ik ben een en Christus is toch een zaligmaker van zondaren dus ben ik in hem behouden Liefden. Wij bidden en vermanen u bij de ontferming Gods, met de eeuwige voedertierenheden Gods, o dat als geleefd zoals geboren zijt, dat gauw zo God niet kunt ontmoeten in gunst, maar in toorn. We komen allen met een erfgebrek op de wereld. We missen allen de oorspronkelijke gerechtigheid. Hoog of uw hart geopend werd. En uw kleed van eigen gerechtigheid. Door God zelf werd uitgetrokken. En dat gevatbaar gemaakt mag worden. Voor de blanke gerechtigheid van het borgwerk. Van onze Heere Jezus Christus. En het bloed van Jezus Christus. Reinigt ons van alle zonden. Jongelingen. Staat geen de gewoonten van de wereld, leeft geen de tenten der goddeloosheid, leeft ge uw vijandschap uit tegen God, uw gedachten en werken in de dienst van de Satan, ontteert ge uw vader en moeders, al is dat ze zwijgen. God zwijgt niet. Toen de twee zonen van Aaron vreemd vuur brachten voor het aangezicht des scheren, ging een vuur uit van het aangezicht des scheren. En verteerde hen. Doch Aaron zweeg stil. Omdat God zijn recht handhaaft. Vaders, moeders, ouden van dagen. Zijt genoeg bekleed met de lompen. En de vodden van eigen gesponnen weefsels. En eigen gerechtigheid. Werkt u soms naar beneden in droefheid. Zonder Gods geest. Of trekt u zelf naar de hoogte zonder het werk van de geest als heren. In een andere zin deed Absalom ook zo. Hij wist te zeggen als schuichelaar, is er dan nog een misdaad in mij, zo doodde hij mij. Maar hij kroop naar de hoogte en hij zocht zijn vader van zijn leven te beroven om zelf koning te zijn. Doch de heren beware u en hij verootmoedigen u. Eer het voor eeuwig te laat is en God zijn toorn eeuwig zal behouden. Jong en oud, is het nog uw lust om tegen het wezen Gods te strijden? God roept u nog toe dat gij lust geeft aan goedertierenheid en niet aan de zonde. Eer, bewaar u voor de zonde. De Heer geeft u in zijn goedertierenheid dat ge bekleed mag worden gelijk Adam bekleed werd met roken van vellen, wat een type is van de gerechtigheid van Jezus Christus, daarmee kunt gij voor God bestaan. Mocht er vandaag nog eens iemand zijn, wiens kleed werd verwisseld, wat zou u wonderlijk staan te kijken, in dat kleed van Christus gerechtigheid, hersteld in die lieve gunst des vaders. O, oh, wat een voorrecht, indien wij door genade onze zonden voor God leren kennen en beleiden. Wat ze tegen God zijn, en wat ze ook voor ons zijn, en dat we daarmee een dood verdiend hebben. Ja, dat ze ons hart nu bedroeven, en dat we nu een bevend hart gekregen hebben vanwege de overtuiging in onze ziel, dat het smartelijk is geworden, dat we ze oprecht en volkomen mogen beleiden. O, dat eerbiedige, dat ootmoedige, dat zaligmakende evangelische beleidenis. O, dat hartelijk smartgevoel over onze zonde, Een droefheid naar God, waardoor God verheerlijkt wordt. Wat zegt de schrift? Alleen ken uw ongerechtigheid. En dat door die zaligmakende geloofskennis dat we tegen God gezondigd hebben... En dat God de zonde niet voorbij gaat, buitenom zijn Zoon. En dat we de hel verdiend en waardig gemaakt hebben. En dat we voor die God niet kunnen bestaan, maar nu dat gezicht en die openbaring dat God verheerlijkt is in zichzelf en door zichzelf, door zijn eigen Zoon. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Naar ons weer overtreden, verzoend en zuivert Gij. O verzoenend werk Gods, o vrijgesproken in het bloed van de Heer Jezus Christus. O mijn beminnelijke bloedbruidegom. En dat we ontvangen hebben de geest der aanneming tot kinderen door, welke wij roepen, Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. En verzoend met een enige God. O arme wereld, arme wereld. Nog onverzoend en onbekeerd. Dan zal het stieren zijn Sidon verdraagelijker zijn in een dag des oordeels. Doch wij beden u nog van Gods wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. De schrik des heren bewegen u nog tot zaligheid. Gemeente, wij pleister nu niet met loze kalk en we jagen u niet naar de bloemhoven. Maar we zeggen het u aan dat ge met een drieëne God verzoend moet worden. En dat de Heere nog geen lust heeft, dat hij lust heeft aan goedertierenheid. En dat de verzoening mogelijk is in het bloed des lands en in Zijne gerechtigheid. Zijn er verdrukten door onweder voortgedreven en ongetroosten? Wat zal ik de bodemijns volks antwoorden in zulke zware tijden? Wat u antwoorden? Wij prediken u Jezus Christus en zijn gerechtigheid. We prediken u de liefde des Vaders en des Zons en des heilige Geestes, geopenbaard in de Zoon. Heeft de Heer uw ziel verwond? Heeft hij u verootmoedigd? Is Christus u onmisbaar en noodzakelijk geworden? Roept ge uit, geef me Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zilsverderf. Dat de tijd des welbehagens aanbreken. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal op des scheren tijd. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw Heerkracht in heilige Siradium. Volk des scheren. Jij zijt duur gekocht, verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Christus heeft u gekocht met een dure prijs. Zijn zweet werd grote droppelen bloed. O die lieve borg, o mijn lieve borg. Gij hebt moeten uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? al onze zonden verzoend, een eeuwige gerechtigheid verworven. O volk, dat we veel in het zalige geloofsleven met de Heer Jezus mogen verkeren. O, dat we hem veel mogen omhelzen met de armen des geloofs. Misschien zegt u, hoe lang moet ik nog zuchten onder een lichaam der zonde en des doods? Want in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Straks, o oh straks, eeuwig, eeuwig zult geen de hoedertieren uit Gods wegzinken. Weg duivel, weg wereld, weg vlees en bloed, weg ijdelheid, weg al wat niet is naar de reinheid van het eeuwige heiligdom. We hebben vrede met God. We hebben vrede door onze Heer Jezus Christus. Nu dan. De Heer versterken en bevestigen en funderen u in dit heilig en dierbare geloof. En geven u een erfdeel onder de geheiligden in het licht. Gij lam gods. Gij hebt ons gode gekocht. Met uw dierenbare bloed. Amen. Eindig met dankzij. Och Heer het geluk is onuitsprekelijk groot. Wat uw volk de beurt valt. Niemand weet het. Uw kinderen weten het zelf ook niet. Ze weten niet welk geluk hun uh, deelachtig is geworden. Want een apostel heeft getuigd. Wij weten nog niet de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Och, dat het ons gegeven mogen worden. Als we er vreemdeling van zijn. Dat we vandaag op onze knieën mogen komen. Heere, wil u nog eens in de gemeente werken. Onder jong en oud en klein en groot. Krachtig, zaligmakend, overtuigend, overbuigend. De prachtige loof in Jezus Christus versterken vermeerderen, bevestigen tot op de dag van uw wederkomst. Zegen daartoe de waarheid ook vanmiddag in het luisteren en in het lezen uw naam tot Heer om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 71 het 14e vers. Wie is met u te vergelijken? Die mij proeft met angst groot, kruis en allerlei nood? Die mij geeft van nieuws zout mag blijken, het leven tot zijn oorboren, boren, terwijl ik scheen te zijn verloren. 14 van 71 dat zo de Heer wil en we leven maandag 23 februari de mansledenvergadering zal gehouden worden, die geleid wordt door de consulent dominee A van Voorden. En de preek is van dominee Fraanje Eindig nu met het zegenbeed. O Vader, dat Uw liefde ons blijkt, o zo maak ons Uw beeld gelijk geest en u troost ons neer, de enige God, U alleen, zij al de eer. Amen.